Het kan ook zijn dat de beoordeling aan de minister van Justitie wordt overgelaten. Prins Friso werd in februari getroffen door een lawine. Hij ligt in coma in een ziekenhuis in Londen. Een groep asielzoekers heeft opnieuw een tentenkamp opgezet... om te protesteren tegen uitzetting. Ze staan bij het gemeentehuis van Vlachtwedde in Groningen. In dezelfde gemeente ligt het asielzoekerscentrum Ter Apel... waar eerder een tentenkamp stond. Tot nu toe zijn er 15 Irakezen in het kamp... De uitgeprocedeerde asielzoekers mogen van de gemeente twee weken blijven. Er mogen maximaal 60 mensen in het kamp slapen... en s'nachts mogen er geen kinderen op het terrein zijn. In de gemeente zijn al maanden demonstraties tegen het uitzetten van asielzoekers. En vorige week was er een protest... bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Zwolle. De Griekse premier Samaras wil af van twee van de drie Griekse regeringsvliegtuigen. Daarmee wil de overheid geld besparen... Eén vliegtuig met 13 zitplaatsen wordt verkocht. Het andere gaat naar de luchtmacht. Dit toestel zal gebruiken voor medische transporten en voor trainingen. De regering houdt alleen een Gulfstream. Dat is een vliegtuigtype dat ook vaak als zakenjet wordt gebruikt... en dat minder dan 20 zitplaatsen heeft. Het weer veel bewolking. Het koelt af tot een graad of 13. Ook morgenochtend bewolkt en wat regen of motregen. In de middag droog en steeds meer zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een gevierd acteur, zowel op het podium als voor de camera. Maar zelf staat hij het liefst op de planken voor een volle dampende zaal. En dus kan hij de komende maanden zijn hart ophalen. Want hij speelt een van de hoofdrollen der hoofdrollen. In de klassieker van William Shakespeare, King Lear. Hier is Mark Rietman. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Mark, ik las dat je een paar jaar geleden, nou tien jaar geleden, eigenlijk je afscheidsvoorstelling hebt gespeeld. Ja. Want je vond jezelf, omschreef je in een van die interviews die ik met je heb gelezen van de afgelopen dagen, een degelijke middenvelder. Ja. Uh, het werd geen afscheid. Je behoort nu tot de Eredivisie. Je behoort tot de top vijf van de beste acteurs, hoorde ik uh, iemand oh, zeggen. Oké. Okay. Weet je wie die andere vier zijn? Nou, ik, ja, Heb ik, ik denk genoeg? nooit zo in, in, in toppen vijf, maar, maar, maar kijk, ik, ik, ik maak deel uit van een hele sterke acteursgeneratie en dat, dat is een zegen. Wie zijn de toppers voor jou? Uh, nou ja, meneer Bokma, uh, Gijs, uh, Jeroen, Victor Leu, uh, zo kan ik doorgaan, Hans Kesting... Uh, om een grote mannen. Ja, het precies. Toneel. Nou, dat rijdt je zo ongeveer. Uh, vier hoofdrollen dit jaar. Het is een geweldig jaar voor jou. En nog een rol in een uh, film. Ja, de, de verbouwing. verbouwing. Volgende week in de Van Koopmans. En um, inmiddels ben je uh, ook alweer genomineerd voor Louis Door. Uh, wat is er gebeurd? Ik bedoel, waarom tien jaar geleden besloten ik moest er maar mee stoppen, want een degelijke middenvelder. Ja, hoe word door... je nu tot de top? Ja, maar tien jaar geleden, kijk, het is mij eigenlijk altijd wel goed gegaan. Ik kreeg mooie rollen. Ik werd toen in Amsterdam. Kreeg ik ook een hoofdrol dat speelde. Ik. Maar, maar er, er, er groeide bij mij iets van onvrede over. Ja, dat had te maken met mijn eigen niveau, wat ik, wat, ik, wat ik aan te bieden had. Ook omdat ik het gevoel had, misschien was dat toen nog voor mij in het verborgen... dat er wel wat meer in zat dan er uitkwam Hoewel ik ook wel mooie dingen speelde en gewaardeerd werd. En... Er was niet iemand anders die jou daarop wees? Nee, nee, dat was ik echt uh, zelf. Het, het was ook voor een deel een beetje midlife crisis Dat was Die jaar geleden? Je bent nu 51? Nou ja, 40. Ja, hm. dat is... Als je tachtig wordt, toch op het midden van je ja, leven. Okay. En het diende zich ook iets anders aan, wat ik toen heel leuk begon te vinden. Dat ik, ik kreeg de ambitie om de, om de toneelschool Amsterdam uh, uh, wat, wat aan te gaan sturen. Daar had ik een paar dingen gedaan en daar had ik opeens heel veel plezier in. Daar heb ik zelf een opleiding gehad. En uh, ik dacht, daar ga ik mijn pijl op richten. Dat ga ik, uh, dat, dat ga ik doen. Een ander leven. Een ander leven, ja. ja. En toen was het wel zo dat ik de laatste voorstelling die ik speelde... bij het Rood Theater in de regie van Alice Zandwijk met Herman Gilles samen... Die nu ook genomineerd is. Die ook genomineerd is in, en zeer terecht, ja zeker. En, ja, toen had ik een, een sentimenteel gevoel. En dit is mijn laatste, Nu zal ik nooit meer spelen. Maar doordat, doordat ik daar een beetje shaky en sentimenteel op de planken, gebeurde er al op die avond... Uh, wat dingen in mij en met mij, dat ik dacht... oh, maar dit, dit is er toch ook wel, ja. De acteur ja. liet de emotie toe. Ja, en daarvoor natuurlijk ook wel. Hè. Ik hoef het niet extreem te scheiden. Maar, maar er kwam op die avond al een, een vrijheid... of een, ja, een, een, een, een, een laat-het-maar-komen gevoel... Wat, wat heel nuttig voor mij was in mijn acteursontwikkeling, ja. En had je het ook aangekondigd dan? Tegen anderen? Tegen collega's? Ja, ik heb het heel breed. Het werd ook in de kranten. Dus, dus ik, ik, ik, <laughs> stopt ik word stopte nu En nu ook weer. Mijn leven lang zal ik eraan herinnerd worden. <laughs> maar het was ook voor mij uiteindelijk een nuttige, een nuttige breuk. Een, een muurtje dat ik even neer moest zetten. Om, om daar overheen om te kunnen komen. Te en, om verder te komen. Ja, ja. En het, het is heel erg uh, daaraan gekoppeld. Dat je uh, dacht, dit, dit is de, de laatste keer dat ik speel. Ik neem nu afscheid. En dat je toen op een andere manier... Ja, toen kwam er zo via, via de achterkant, kwam er, het was een emotioneel stuk. Het was een vader en een zoon, die de moed om te doden. De, vader die zijn zoon, uh, de zoon die uiteindelijk zijn vader dood. En er kwamen zo met dat, dat afscheid, kwamen er allemaal dingen op die avond mee... die, die, die ik kon gebruiken in dat stuk. Mm -hmm. Dus een soort geheime agenda vanuit dat, dat sentimentele afscheid... Mm -hmm. kon ik inzetten in die rol... En dat, dat, dat was een soort eye-opener van, dit is, dit is ook acteren, ja. ja. Het lijkt me wel een prachtig moment, toch? Dat ja, je opeens eigenlijk... weet, dit is het. Ja. ja, daarna heb ik dat weer weggedrukt, want ik dacht, ja, ik heb nu afgegeven. Ik kon niet al diezelfde avond <laughs> zeggen. Nou, Jongens, toch maar. Toch, toch maar niet. Toch maar niet. Nee. En ja. wanneer deed je dat dan? Nou, ja, toen, ja ik, ik heb toen een tijdje de toreelschool proberen aan te sturen. Dat toen, ging natuurlijk helemaal niet. Hè? Nee, daar ben ik niet geschikt voor. Ik ben niet geschikt voor ambtenarij. Ik vond het ik ik ik heel fijn om om met jonge mensen bezig te zijn en te kijken waar spelen zit... bij die of die of die uh -huh. en hoe je dat eruit haalt. Maar ik was niet geschikt om, om aan een tafel met, uh, met uh, docenten... te kijken hoe het beleidsplan enigszins bijgedraaid kan worden. <laughs> enigszins. En, en, nee, dat, dat is niet mijn, nee. niet mijn grote kracht. Nee. Dus dat heb ik niet lang uh, uh, volgehouden. En de regie geloof ik ook niet. Hè? Want je bent bejubeld al die jaren en één keer kwam je als uh, regisseur uh, omhoog? Nee, ik heb wel meer uh, reg oh, ja? regies gedaan. Ja, ja, ja, zeker. Oh, dan ben ik ja. niet helemaal nee, goed. Dat goed. Ook, nee, niet, niet heel veel, maar een stuk of vijf, zes keer die heb ik dat ene wel. ene keer was het uh, expert? Dat was vorig jaar. Maar het rare is, ja, zeker, dat is de, in, de, in de pers in ieder geval... Uh, totaal uh, neergezabeld. Dat ik uh, in, die, in die zin heeft dat mij niet zoveel gedaan. want ik, ik vond het een hele goede voorstelling. En... Een komedie wel. Uh, en een heel goed stuk. Gezien, maar... Een heel goed stuk. Wat ook heel onterecht door, uh, vind ik door de, door de pers. Uh, maar wel unaniem door de pers. Dat was ook een merkwaardige gewaarwording. Want de kranten kwamen uit en nou, dat was een nee. En toen dacht ik, nou, er komen de weekbladen, die komen, of de, de opiniebladen, die komen. Er komt er nog altijd eens een er is een gang overheen. En die hadden eigenlijk het, het, hetzelfde. En dan, dan ging ik weer eens kijken. En dan zaten de zalen vol. En, en er gebeurde bij die, met die voorstellingen iets met, een, met de zaal. Het was niet zomaar uh, dat het voorbij ging. En ik zat er naar te kijken en ik dacht, ik vind dit goed, ik vind dit goed. Maar goed, dan, dan ben je wel een roepende in het, of, een ziende in het, of een blinde in het land terzien. Zoiets. Ik maar maar als op. je dan zelf overtuigd bent van het is wel goed... en het publiek vindt het ook goed, dan raak je toch niet ontmoedigd? Door die nee, nee, in die zin ben ik ook niet ontmoedigd. Dus als zich nog eens een. een Regie iets voor aandoen, dan? Ja, dan zal ik dat zeker nog eens zien. Het nieuws. Ik liet je net even de volkskrant zien. Want er ja. stond vanochtend een merkwaardig verhaal over uh, Richard de Derde. Ja. die onder een parkeergarage. Verborgen ja, ja, hij ligt, is misschien. gevonden. Richard is gevonden. <laughs> ja. na, 400 jaar, nee, na 1400 leefde de, de historische Richard. Natuurlijk de grote schurk bij Shakespeare. En het schijnt dat hij onder een parkeergarage zou kunnen liggen. Ze gaan nu uh, heel goed zoeken. zodat ze uh, uitsluitsel kunnen geven. En, maar ik vond het fascinerendste aan het bericht. dat er een genootschap is ter. ter de rehabilitatie van Risa III bestaat nu nog in Engeland. En dat kan voor... ook alleen maar in Engeland. Ja, toch? precies. En die, die vooral willen uh, weten of hij nou gebocheld was. En, uh, want hij heeft zoveel goeds gedaan. Dus eigenlijk een rijtje met allemaal. Dat het uh, een hele mooie, mooie goeddoende man is geweest. En ja. of hij dan echt gebocheld is, dat willen ze dan aan het skelet. Ja, uh, kunnen dat schijn doen. je dan nog te ja. kunnen, blijkbaar te kunnen vinden. Ja. Wil je hem ook zo graag nog eens doen? Alle acteurs willen Richard de Derde doen, hè? Ja, Richard de Derde is wel een, een mooie partij. Ja, ik, ik ben niet zo'n grote Shakespeare-kenner, hoor. Ik, ik weet niet de ins en outs van, van dat stuk. Maar ja, dat is wel een meestelijke rol, ja. Richard de Derde of Otello. Of... Maar ik ben niet iemand die met droomrollen leeft. Nee? Nee, nee. He, Maar je hebt toch een tijdje ook een cursus gedaan in Engeland? Een Shakespeare-cursus? Ja, toen ik op de toneelschool zat. Oh, hey, langs, heel langs nee. daar Toen heb ik eens een Shakespeare-cursus gedaan, ja, ja. Ja, nou, heel leuk. Dat was heel mm. mooi. Ja. En uh, waar, waarom is Richard de derde dan eigenlijk zo'n droomrol voor acteurs? Hoe werkt dat? Jij zegt, ik ken het niet of ik heb het niet. Maar je zegt wel gelijk, dat ze inderdaad een mooie hebben. Ja, hardtijd. maar dat is ook maar omdat je er mooie uh, voorstellingen van hebt gezien. Van Pierre bijvoorbeeld. En ja. Ja, een, een acteur, de, de, de grote spelen dat. Uh, daar nou houden ze wel van. de oude acteurs ja. van, ja. Je houdt natuurlijk, uh, ja maar dat, dat gaat acteren natuurlijk ook over niet om per se schurken te spelen. Maar wel om de, om de rafelranden in mensen te laten zien. Dat wat er, wat er onder de beschaving borrelt, dat, daar, daarvoor komen mensen ook naar het theater. Om te zien uh, waar het kwaad zit of waar de. Waar, waar de wanhoop zit. Uh, en, en daar is toneelspeler heel geschikt voor. Ja, en daarom... Wij gewone mensen moeten ons de hele dag maar inhouden, maar ja. jullie kunnen hier dan helemaal te buiten gaan. Ja, die, ik vind het altijd merkwaardig zo in, in, het, in het nieuws. Uh, uh, en, en terecht, als het echt gebeurt, uh, grijnend, schrijnende gruwelgevallen of zo, mm -hmm. dan, uh, dan zijn we natuurlijk achter slot een grendel. En terecht, en terecht. Maar we zijn ook geïnteresseerd toch, om het op toneel in een in een verbeelde vorm, om uh, um ons daar toch vragen over te stellen. Dat is het merkwaardige tussen het echte leven en het toneel. Ja. En het aanschouwen. Precies, ja. ja. ja. Um, de appel verdwijnt, dat andere gezelschap uh, in Den Haag. Je bent uh, sinds een jaar nu in vaste dienst bij ja, het Nationale bij het Toneel. Ja, bij Nationale Toneel. Uh, Regie Johan Doesburg en uh, sinds kort... Um, Teuboermans. Boermans. En... Um, ja, en nu verdwijnt de appel. Heb jij daar een nou, band mee met de appel? Uh, ja, dat ik, het, dat ik daar voorstellingen heb gezien. Ik vind eerlijk gezegd, maar goed... Ik, ik hoop dat het een politiek statement is. Maar, want ik, ik, de, de appel heeft gewoon een flinke pot geld uit Den Haag gekregen... en een heel klein beetje niet van het Rijk. En om dan te zeggen, we stoppen ermee. Ze hebben 1,9 miljoen mm -hmm. van Den Haag gekregen... En Drieënhalf of vier. Ik, ik begrijp het niet helemaal. Je begrijpt het beleid van de appel niet helemaal. Nee, om dan te gaan zeggen: nee, nu, is, nu hebben we echt niets meer, nu moeten we. Dit is, dit is zo. Ik weet ik eerlijk weet, gezegd de argumentatie niet uh, waarom dat besloten is om dat nu te roepen. Maar ik vind het een vreemde actie. Ja, je wantrouwt het een beetje. Je vindt het eigenlijk ook vreemd dat ze zich zo gedragen in de pers. Er ligt heel veel geld. Ja. En minder, maar iedereen moet met minder. En zij, De appel is vanuit Den Haag eigenlijk bedeeld met wat ze gevraagd hebben. Mm -hmm. Behalve vanuit het Rijk, een relatief klein potje mm -hmm. van wat ze gevraagd hebben. Heeft nee gezegd. Ga gewoon lekker door. En dan maar dus, met wat minder geld. We dan moeten allemaal geld. in leven. We dat dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Het toneel speelt, waar je nu King Lear uh, bij doet... Um, krijgt helemaal geen subsidie meer en gaat wel door... Gaat wel door. Ja, het toneelspeeld is ook begonnen zonder subsidie. Met, met geld van mensen die erin geloofden. Hans Croce uh, en Ronald Klamer zijn dan twaalf uh, jaar geleden mee begonnen. Of iets langer geleden, denk ik eerlijk gezegd. En uh, Ronald Klamer heeft uh, nu iets van: uh, na deze afwijzing. We gaan niet proberen om dat nog recht te breien. Uh, we vinden op onze eigen manier ons geld wel. Maar hoe dan? Want wat ja, dat de de je, kijk, er zijn natuurlijk heel veel uh, uh, uh, kunstgroepen uh, nu aan het proberen om uh, uit de samenleving geld uh, uh, te halen. Of, Hoe sta jij daar tegenover? Nou, ik vind dat ook wel een goede beweging. Ik vind de, de argumentatie die de Fonds voor de Podiumkunsten voor het toneel speelt heeft gegeven... totale amateurisme wat daarin staat, maar goed, dat doet er niet toe. Mm -hmm. uh, maar het, uh, ja, ik, ik vind dat... Ik heb daar ja, geen. Ook als je als acteur dan moet gaan inzetten. en uh, op sponsorbezoek moet of zo? Nou, als dat er soms bij hoort. Is, helemaal is dat, niet... dat geen probleem? Nee, dat is helemaal niet erg. Nee. Goed, um, verkiezingsdebat, heb je daar gisteren? Nee, heb je niet naar kunnen kijken. Een stukje, stukje van gezien. De heren zo in het, strak in het pak gestoken. Ja, alle vier. Alle vier op hun sticker staan. En, Stemmen grijs-blauw. En ik vond het zo merkwaardig. Je ziet er eigenlijk geen gesprek meer. Je ziet helemaal de getrainde quotes. Die, want dan hebben ze een debat met elkaar. Maar men praat niet met elkaar. Nee. En dit is wel, ja. ja. Wat voor acteur zie je dan eigenlijk? Wat want, voor ja, want dat is eigenlijk wat ze doen. Ik bedoel, ja, je ziet zenuwachtige acteurs, je <laughs> ziet betere acteurs, je ziet, uh, ja, je ziet acteurs groeien in hun rol, je ziet ze het struikelen in een. In een in... Maar je ziet vooral een rol. Je ziet een... Uh, een ja, bij de een wat minder dan bij de ander. Bij, bij, bij, bij, ik heb het niet over wat ik van hun ideeën vind, mm -hmm. maar bij Rutte heb ik dat toch het, het minst. Ik vond de ander toch... Uh, en de een in het nauw, die Wilders, omdat hij nou eenmaal dat, dat kabinet heeft laten vallen. En, dat, uh, en terecht is dat, uh, wordt hij daar nu op afgeserveerd. Uh, die, die Samson, die vanuit uh, toch nog een soort jongensachtig mannetje staat daar, die, uh, eindelijk in een stropdas gestoken. Want het gaat om het minister-presidentschap. Uh, en die het wel helder deed. En ook de nuance eigenlijk uh, steeds maar zijn... zo simpel is het niet, was eigenlijk steeds zijn antwoord. En dat was eigenlijk wel een kracht, vond ik. Ben jij een van de zwevende kiezers? Ja, ik ben nog wel zwevend. Ik hang wel in de linkse hoek. Dus, uh, maar maar ik, ik weet het ook nog niet precies. Hm. Goed, luisteraars kunnen zich melden. U kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Misschien heeft u King Leer gezien de afgelopen dagen. Meld het ons aan onze site radiokunsthof.nl of Twitter via hashtag radiokunsthof. Mark Rietman, de tegel ligt daar, met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Um, nee, ik ga er heel erg over nadenken. Ik, ik zei net al dat je een, een geweldig jaar hebt uh, genomineerd. Wederom voor Louis Door, voor je rol in gekluisterd. Uh, en je speelt maar liefst vier hoofdrollen dit jaar. Nee, vorig jaar. Nee, vorig dit jaar, jaar is het echt. Ja, oké, okay, dit seizoen moet ik dan eigenlijk zeggen, of niet? Nou, nee, het was vorig seizoen. Nou ja. Maar goed, dat doet een zoveel te En, uh, uh, nou ja, kroon op al die rollen is dan denk ik wel King Lear... Hè, van, ja. van Shakespeare, het koningsdrama. Denk je dan van tevoren niet, want je weet dat dat eraan zit te komen. Ja. Vier hoofdrollen op rij. Ja. Uh, dat is misschien een beetje te veel. Ja. Ja, dat is ook voor één seizoen wel veel. Maar ja, het kwam op mij af. En ik dacht, ja, ik ga deze alle vier, de mooie dingen die kwamen, niet uh, laten liggen. En de laatste in die rij was uh, King Lear. Maar ik uh, ben er toch met, uh, met vol genot ingedoken. Pakken ja. wat je pakken kan. Ja, god. Anders pakt het leven jou, hè. <laughs> Nee, maar ik kan me het voorstellen. Ik bedoel, is eigenlijk, ja. Het is ook een stomme vraag. Want waarom ja. zou je niet willen? Als... Ja, en ik had het met Jules Cassette over... die uh, in, in, in onze voorstelling Gloucester speelt. Uit een uh, toch wat andere generatie. Ja, uh, ja daar was het toch iets normaler... Ook om, uh, om, om, om, om ja, vijf, zes premières per jaar te spelen. Uh, nou is dit... Kijk, vier keer de kart trekken, zoals dat heet... dat is ook wel uh, veel. Zoals mijn dochter zei toen... Langs een affiche reden van King Dirk. Toen zei ik: Papa doet dit nu. Papa speel je ook wel eens een bijrol. Ja. En dat is ook, kan ook heel fijn zijn om een, om een bijrol. Maar goed, die, die, die, die prooi, die ABN Amro, het gekluisterd en de Gijsbrecht, dat kwam allemaal. Uh, Rijkman Groeningen. Ik zag hem trouwens zitten. Hij zat een paar stoelen ja, voor me bij de premier. Ja, hij heeft een fijne avond. Ik heb hem ook weer even gesproken. Ja, ja. Onderhoud je nu een goed contact met hem? Ik heb hem toen ook. Uh, hij was uiteindelijk ook bij de, bij de prooi zelf, bij de voorstelling. En sinds niet die op de, de première, toch? Nee, niet op de première. Later, later is hij even geweest. Um, ja, en ik vond het uh, leuk dat hij er nu ook weer was. Ja, yeah. Heeft hij nog wat tegen je gezegd? Ja, hij vond het mooi, maar hij vond wel dat ik, uh, dat ik iets meer lijntjes in mijn gezicht moest zetten qua leeftijd. Je zijn moet vond, zijn. Zijn vrouw vond dat, ik, dat hij zoals ik moest gaan praten... omdat ik hem gespeeld had. Nou ja, zo. Wat? Omdat... <laughs> Ja, jij moest als Rijkman Groening gaan praten. Nee, maar zijn vrouw die had mij dus ook gezien als Rijkman Groening. Ja, ja. En die zei van, maar Rijkman, dan moet jij eigenlijk zoals hij gaan praten. Dus dat was een beetje een verwarrend <lacht> gesprekje over wie wie is in deze... Mevrouw Rijkman Groening wil graag dat haar man de stem van Mark Rietman krijgt. Begrijp ik het nu goed? Ja, zo heb ik het in ieder geval begrepen. Ja. Maar ik had al een champagne achter me. Ja, achterlucht. het zal vast iets anders zijn geweest. King Lear, uh, je moet minimaal 60 zijn voor die rol... We hebben hier te maken met een uh, man van 51. Ja, maar er zijn ook veel acteurs, ook in Engeland... die, uh, ja, die de, de rol op 48 uh, hebben gespeeld. Er is zelfs John Gilgood, een van de grote mannen uit de vorige eeuw... op het Engels toneel. Die heeft hem op zijn dertigste met oh, ja. veel uh, succes uh, al gespeeld. En veel lijntjes. Ik denk wel veel schaduwtjes in zijn gezicht en zo, ja, ja. Dus het is eigenlijk een beetje onzin dat je 60 zou moeten zijn. Nou, het probleem van de rol is dat is ook... Als je het over Hamlet hebt, daar is het probleem... Die is eigenlijk heel jong, mm -hmm. maar om, om, om de hele binnenwereld en gang... en de, de grootheid van de rol van Hamlet te, te pakken... Uh, lukt dat dan vaak niet om, de, om het echt te koppelen aan zo'n jonge acteur. Dan moet je als acteur iets ouder zijn. Bij King Lear is het eigenlijk andersom dat ja, een acteur van tachtig, die uh, zal iets meer moeite hebben... om alle bewegingen en de hele range van zo'n drieënhalf uur op dat toneel... Uh, dat lijkt me, ja. uh, Om dat te trekken. Dus de, daar, daar die Shakespeare, het is een geweldig zijn... maar hij maakt het in, de, in, de, in, de, in die grote partijen het ook wel eens lastig... om daar, om, om daar de goede... He, de, wij leren om de, de, de tachtigjarigen te vinden. En wij hebben... Nou ja, ik niet. Ik werd ervoor gevraagd. Maar ik vond het ook wel interessant om die ouderdom, die gang door het leven... en, en de, de, het, het mentale verval, mm -hmm. wat eigenlijk interessanter is dan die leeftijd... maar die er ook zeker mee te maken heeft, Want het gaat ook wel over sterven en over sterfelijkheid... Ik vond het wel een interessant uh, gevecht om, dat, om, dat, om te kijken waar we uitkwamen. Ja. Even in het kort het verhaal. Uh, King Lear, het koningsdrama. Hij is op King... het einde van zijn leven. Ja, een, een, een koning op het einde van zijn leven neemt zich voor... om zijn koninkrijk te verdelen onder zijn drie dochters... Uh, waarvan er één uh, overduidelijk zijn lievelingsdochter is. Ook een, een element in het drama. Uh, iemand in, een, uh, in die zin is het een familiedrama. Een vader die, die echt heel duidelijk voor één dochter kiest. Cordelia, die, de jongste. Ja. Um, maar hij vraagt als voorwaarde voor dat verdelen van dat rijk aan die dochters... wie heeft mij het meeste lief, wie houdt het meest van mij? En de twee uh, dochters die hij niet zo lief heeft... Die, houden een groot, die prijzen hem de hemel in... Uh, en de dochter waar hij van houdt, die geeft een eerlijk antwoord. Die zegt, ik hou heel veel van u, maar ik zal niet meer van u houden. Als ik een man heb, dan kan ik niet zeggen... dan hou ik, dan hou ik van mijn man en ook van u. En daar, Waarmee um... ze haar zussen te kakken zet? Uh, ook voor, ja, ja maar, maar het geeft ook een eerlijk, ja. uh, een eerlijk antwoord. En dat verdraagt de, de man, uh, de meneer Leer, niet. En dan uh, is, is het spel op de wagen, dan... dan Verband hij zijn dochter um, en geeft het hele koninkrijk aan die twee dochters... waarvan hij niet ziet dat die eigenlijk uh, de boel over willen nemen. Ja. En dan wordt het van kwaad tot erger en raakt hij langzaam zijn verstand kwijt. Maar komt hij ook in die grote gang die dat stuk is tot... Uh, tot tot wie die wel is en waar het misschien wel over gaat in het leven. Want het is ook een man die in de macht gevangen zit... in narcisme, in, in niet meer zien wat waar en niet waar is. En in, in, in, in die zin is het ook een tocht naar de waarheid toe. Welke man heb je voor ogen als je hem speelt? Nou, King Lear. Nee, Ik heb, niet, ik heb, niet, ik, ik, ik, ik heb het niet gemodelleerd naar, naar iemand. Nee, ik heb wel in de voorbereiding gedacht, ook, ook vanwege mijn leeftijd... Wat zijn nou moderne machthebbers die... Uh, die ja, die, hangen, die vasthouden vasthoudt mm -hmm. aan de macht. Hè? Dat zie je ook zo vaak, dat mensen geen afscheid kunnen nemen van de macht. Als je hem dan toch eenmaal hebt. Ja, en ja. dan zie je ook wel dat mensen zeggen... nu geef ik het stokje over. Ik moest ook altijd aan Lubbers denken... die, die uh, uh, uh, na, na drie premierschaps het, het, het ging overlaten uh, aan Brinkman. Maar toen wel zei ik ga eens op nummer drie stemmen op de lijst. En eigenlijk <lacht> zo'n opvolger liet vallen. Mensen ja. Kunnen, ja, als je in de macht... dat zie je heel vaak. Ik, ik weet ook altijd nog balkenenden die die door de verkiezingsuitslag uh, op, op een zijspoor werd gerangeerd... en uh, uh, ja, die, die een hele verongelijkte speech midden de nacht hield... met zijn vrouw ergens op een hoteltrap. En eigenlijk dacht maar waarom hebben jullie mij nou? Ik heb alles goede voor jullie gedaan. Ja, dan, dan ben je te veel, dan heb je er te lang in, in bewogen in dat machtscentrum. Nou ja, dat heeft deze man ook. En dan moest ik denken aan niet zo nette heren en de machten in Europa en, en Noord-Afrika... aan Berlusconi en Gaddafi. Hm. Dat had ook met hun uiterlijk te maken. Zo'n mannen die eigenlijk ook al zeventig uh, gepasseerd zijn, geloof ik. Weet ik eigenlijk niet... Maar die met de moderne haarmiddelen en uh, dat net doen of ze niet grijs zijn. Flinke witte tanden, permanentjes, make-up. Allemaal het, het verval willen maskeren, de dood willen bevechten. Maar het, dat gaat natuurlijk niet. Nou, Dat was eigenlijk mijn beeld bij het begin van, van, van die King Lear. Zo, zo zou hij... Uh... Ja, dikke. En er was ook er was een gebitje gemaakt, las ik. In de er, MSC, is, ik. er is mij een gebitje gemaakt. Dat was ook mijn idee om met, met kunststanden totaal Die witte, blinken. Dus witte, witte smaak. Maar dat werkte daar ja, Zo gaat dat in het in het repeteren. Dus mensen hebben heel erg hun best gedaan. Op heel mooi, het is ook een heel mooi gebiedje. Maar het iets. De toestand, iets... laat je dat helemaal maken. Ja. En dan denk je, nou toch maar niet. Ja, maar dat is ook repeteren en maken. Je, ik, ik repeteer ook wel eens een mooie scène en die gaat er toch uit. En, uh, ja, zo gaat het nou helemaal. Dat heel is sneu werke. voor die mensen. In ja, de, ja, nee, en ze hebben het vuurre, echt iets die heel, ja, iets die heel moois gemaakt. Waar, nou. ja. Ja. Uh, we gaan even luisteren naar uh, een fragment uit King Lear, Mark Rietman. Verneem dat wij ons rijk in drieën gaan verdelen en dat ik onwrikbaar het besluit genomen heb de staatszorg van mijn leeftijd af te schudden en die aan jonge krachten op te dragen, terwijl wij opgelucht naar de dood kruipen. Oh. GELACH Cornwall, mijn zoon en Elveny, jij zoon die mij niet minder lief heeft. Op dit uur hebben wij besloten openbaar te maken wat elk van onze dochter krijgt als bruidschap. Om bij voorbaat ruzies te voorkomen. Ja. De openingsscène, hè? is de openingsscène, ja. ja, ja. De, de, dat geluid op de achtergrond, dat is in de zaal ook hoorbaar. Dat hoort bij dus het ja, er geluidsdecor. Er zit een, een score, heet dat, onder. Een geluidsdecor onder. Oh, wat is dat? Want ik, uh, oh, dat hoor ik nu eigenlijk, want dat hoor je niet zo goed op toneel. Oh, soms nou, wel, soms niet. Maar dit, uh, dit, dit, ja, dit lijkt op een knetterend ja, haardvuurtje. Ik hoorde zin. het in de zaal en ik dacht dat er een man voor mij de hele tijd... niet Rijkman Groening, maar de hele tijd is de zak met een papiertje. Oh, dat, oh. dat irriteerde je eigenlijk. Ja. Okay. <laughs> ik dacht, dit moet vreselijk zijn om te spelen. Maar je hoorde het op het toneel. Nee, nee ja. soms hoor je het wel hoor, maar, maar deze, deze nee, maak ik niet mee op het toneel. Nee. Maar goed, nee. hele mooie uh, openingsscène. Um, het toneel speelt, uh, schrijft uh, in de folder die dan verschijnt. Uh, hij, Mark Riedman, beschikt over de noodzakelijke fysieke kracht... en psychische souplesse voor deze Tour de Force. Vooral die psychische souplesse die je nodig hebt. Hè? Le leg dat eens uit. Want nou... Uh, nou ja, de man, man maakt een grote tocht. Hè, vanuit, uh, uh, uh, uh, Ik denk, ik heb de touwtjes in handen, ik, ik heb nog de kracht van mijn leven. Naar uh, depressie, uh, totale teleurgesteld zijn, naar, naar uh, schaamte over wat hij gedaan heeft, naar uh, kindsgedrag, naar gekte, uh, naar gekte waanzin. En... Uh, ja, dat gaat over. Dat moet je kunnen vormgeven. Dat ja. moet je kunnen aanraken, natuurlijk, als acteur. En is dat voor jou alleen maar. Heerlijk om te doen. Al die schakelingen. En op... Nou, dat was ook wel zoeken. Ik, ik, ik heb daar nog even contact over gehad met Hans Kazet. Eigenlijk een van de vorige vertolkers van King Lear. En die gaf me eigenlijk een heel goed advies. Van, op een gegeven moment wordt de man gek en gaat de hei op. Er gaat de regen in en de donder. En, en dan heeft hij eigenlijk nog vijf scènes. En Hans zei tegen mij: Dat zijn eigenlijk vijf verschillende. Je moet gewoon vijf verschillende actes bijna spelen van een mentale toestand. Je moet het niet aan elkaar verbinden. Dus je moet, in de ene schreeuwt hij het nog uit, en ik, wat heb ik gedaan? en de andere is te gek, te licht geworden en zit hij alleen maar in een soort associatieve scène. Dan uh, ontmoet hij in, in, in, in een vlaag van dementie bijna u, uiteindelijk weer zijn lievelingsdochter. En zo, dat had ik heel veel aan toen hij dat zei. Dat je dat, je dat als, ja, dat gaat over, over, over hoe je dat acteren benadert. Ja, ja, ja. Maar dat je het niet als een doorgaans aan de lijn, dat, dan is het eigenlijk aan de kijker om, om die dingen aan elkaar te koppelen en, te, en daar die hele man van te maken. Terwijl maar voor ik... jou helpt het als je het in partjes doet. Ja, als, en er ja, was ook Coleridge, een, een Engelse dichter, die eigenlijk datzelfde beschreef. Je, het zijn eigenlijk uh, sferen van, van een. Van gemoedstoestand. Ja, van een mentale toestand. En die moet je apart. Vormgeven, dan moet je het wel zo... en dat was mijn gesprek met de regisseur... Van, mm -hmm. ben ik nu niet ja, vijf sprekers. keer uh, een ander? Ja. En dan, ja, dat hou je dan met elkaar in de gaten. En dan, uh, zo, zo proberen we dat eigenlijk vorm te geven. De recensies zijn inmiddels verschenen. Die zijn niet al te juichend. Uh, uh, behalve als het gaat om Mark Rietman... Ja, maar recensenten vergeten er altijd... dat, dat toneelspeler doe je niet in je eentje. Nee, dus ik had het zet, nee maar spelen. sterker nog, zij zeggen van arme Mark Rietman... hij heeft het uh, zwaar, want slecht tegenspel. Ja, dat is echt niet het geval. Uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat kan niet. Nee, nee. Dus uh, uh, ja, ja, daar ben ik het niet mee eens. Nee, ik wist ook dat je dat zou ja. gaan zeggen. Dat hoor je natuurlijk ook te zeggen. Nee, maar het is ook werkelijk zo. En ik, Ja... Het, het, het, uh, uh, dat is echt mijn geloof in wat toneelspelen is. Je kunt niet in je ik, zeker niet in je eentje... Gloreren. als er acteurs om je heen staan... waar je niks van krijgt. Het kan niet. Ik vond het trouwens ook niet helemaal terecht. Ik vond het bij vlagen echt meesterlijk. En niet alleen maar Marguerite Man, maar ook de mensen daaromheen. En soms was het gewoon... Nou, ik vond vooral, het is zo vreemd dat de jonge garde... zo heel anders acteert dan de oude garde. Ja, ja, ja, ja. Is, ja, dat weet ik niet. Of, is dat zo? Ja. Nou ja, de, de, ik ja. bedoel, uh, Jules Cruset ja. uh, is echt van de oudere Garde en heeft een andere. Ja. Prachtig, vind ik het. Ja, ja. Maar in, in, in een enorm tegenstelling tot uh, uh, de jongere Garde. Ja, ja, ja, dat is natuurlijk zo. Ja. ja. ja. Daan Schuurmans en uh, Braga bijvoorbeeld. Ja. Goed, Eh. Um, uh, Laten we het hebben over uh, het feit dat je um, nu weer genomineerd bent... voor uh, Wie Louis door. Ja. Uh, en dan gaat het over gekluisterd. Weer. Ja. Nou ja, hoe vaak ben je nu genomineerd? Ja, het, is, geloof, de, je het is geloof ik de vijfde, ja. Geloof ik. De vierde of de vijfde, ik weet het niet. Ja, ja. gekluisterd. Gekluisterd. Uh, met Sophie van Winden bij het Nationale Toneel. En ook daar speel je een man uh, die waanzinnig wordt. Ja, dat is waar. En ja. om dat gaat je weer. Ik bedoel, uh, ja, blijf eens de waanzin. Het zit heel lekker tussen jou en die waanzin. Wat is ja. dat? Nou, ik speel ook wel eens niet waanzinnig rollen, volgens nee, maar mij. Maar Groening werd niet waanzinnig en de Gijsberg ook niet. Ja, dat is ook een zekere toevalligheid. En uh, nou ja, ik, ik weet niet als dat staat over. Dat, dat, dat, dat, misschien heb ik dat toch ook in mijn pakketje. En, dat, ja, ja, en, en daar is die waanzin weer iets heel anders, heel anders vormgegeven, heel anders van taal, een heel ander energie. Dat heeft voor jou dat, helemaal niets dat, met elkaar te maken. Door de waanzin van gekluisterd kun je niet. Daar put je niet in. Nou, je uit, je of... zit je, je, je, uiteindelijk kom je wel in de gaten van wat een mens is terecht. Of zo. Daar probeer je wel te, terecht te komen. Om, om iets waars aan te raken mm -hmm. over, over waarom het mis kan lopen in levens. Of zo. Want mm -hmm. dat is toch wat mij, uh, ja, wat, wat ik mooi vind op het toneel. Dat, dat mij dat vertolkt wordt zodat ik ernaar kan kijken en denken: ja, ja, ja. Daarom, daarom. O, ja, ik zie het ook een beetje bij mezelf. Nee, nee Niet echt, maar. Ik, doe dat, ik ga dat anders doen. Ik weet niet, zo, zo, mm -hmm. zo, daarvoor is toneel om, om, om, om, om ook om kapotte mensen te zien. En waarom het kapot gaat en waarom het soms weer heel wordt. En, uh, ja, dat, dat zit wel in beide rollen. Ja. En, en wat zien we van uh, Mark Rietman als het gaat om de waanzin bij King Lear, bijvoorbeeld? Ja, dat is wat je, wat je ik zal maar zeggen, in het repeteren verzamelt. Dan ga je toch op zoek naar. Um, ja, ik weet altijd, in, in, in de slotscène komt hij met zijn dochter op... en er staat gewoon één simpele zin, nee... en dan is zijn nar, zijn, zijn, eigenlijk zijn vriendje in het stuk is ook opgehangen. En dan staat er één zin, nee, nee, nee, leef. En bij het repeteren, ja, dan... Ik heb niet zoveel sterfgevallen in mijn omgeving, maar dan voel je de onmacht... die je als mens hebt, als, als mensen je ontvallen, waarvan je denkt... maar waarom? En de, de onredelijkheid van de dood. Mm -hmm. Dat zit in één zinnetje en dat... Ja, dat, dat durf je dan aan te raken of zo. Ja. Om dat, dat te, te, te, te uit te schreven. En dan hoop je maar... Um, ja, dat kan ook spuug lelijk zijn. Ik bedoel, het gaat helemaal niet over goed of lelijk. Maar, maar soms het is, is dan dat in zo'n zinnetje waar jij voelt, daar zit het voor mij. Ja, daar zit zo'n moment voor mij. Dan denk ik, ja, dat, daar, daar gaat zo'n scène over. Uh, en uiteindelijk stilletjes in een hoek uh, sterven, ja. Hm. Maar het gaat ook over het ongelijk, dat is ook wel leuk aan acteren... over het ongelijk van die man die zo heel lang tegen de klippen op blijft schreven en roepen en dingen. Ja, dat ken ik ook uit mijn eigen leven. Ja, je je, je, je, je zoekt natuurlijk, laat wel meezinderen wat je van jezelf kent. En uh, dat moment waar we net mee begonnen... dat je dacht ik neem afscheid. Ja. Dat is dan wel het eikpunt. Dat je daar opeens wist van oké, okay, maar dit is Mark Rietman... en nu ga ik dat gewoon laten zien. Ja, en dat lukt ook niet... dat, dat lukt ook niet altijd. Of, uh, maar, maar het is wel iets... waardoor ik nu ook... vroeger vond ik ook vijftig keer iets spelen moeilijker dan nu. Ik weet nu gewoon elke avond... dit is wel mijn route, maar daarin... Uh, laat ik het ook van wie er tegenover me staat afhangen. Of dit gebeurt of dat. En, en dat maakt het uh, Spannende. spannender. Ja. Spannende vak. We spraken um, uh, Jaap Spijkers nog. De regisseur van King Lear. Uh, en uh, we... we lieten hem uh, het parolstuk of dat had hij gelezen, het interview in het parool. Ja, de interview ja. en het en in een NEC gegeven. En hij zegt tegen ons... Mark was heel openhartig in dat paroolinterview. Dat heeft mij wel verrast. Hij was heel beschouwend over zichzelf... vanuit een zekere rust en dat vond ik mooi. Mark persoonlijk goed kennen is best moeilijk. In zijn werk geeft hij alles... maar verder is hij vrijgesloten. Ik wist bijvoorbeeld niet dat hij een tweelingzus heeft... en spreekt nooit over zijn familie. Mm. Mm. Yeah. Ja, dat wist ik niet, Als Jaap dat niet wist. Ja, nee, ik, maar ik, ik, ben, ik, ben, zelf, ik ben geen verhalenverteller. Ik ben geen, oh, ik krijg een heel andere. Ja, into. nee, behalve in een interview. Dan moet je dat is, ja. Dan begin je maar gewoon. Ja, precies. Maar, maar, maar, maar ik vind het altijd mooi als mensen hun leven tot een verhaal kunnen maken. Mm -hmm. Mensen die kunnen, dat, en die kunnen dat van alle kanten blijven belichten. En zonder, je hebt ook mensen die hun leven tot een klein verhaaltje maken. Maar je hebt ook mensen die, die, dat bij, die hun geschiedenis bij zich houden. En dat, dat hier is inzet en daar is inzet als het lang. En dat, zo ben ik niet. Dus voor mij komt dat in dat repeteren, komt dat eruit. Maar ik ben niet iemand die, die in een groep is een leuke anekdote over mijn zus <laughs> of over wat ik nou heb meegemaakt op mijn vakantie. Of, uh... Nee. Dat nee, doe je niet Ik zin dat wel in mijn hoofd. Maar ja. Nee, dat was ook met, met, met dat gekluisterd het geval. Die man was meubel, meubelverkoper die ik speelde. Een ja. man die een, een, een vertegenwoordiger, iemand van taal, iemand die banken, meubels, meubelkasten moet verkopen. Ik, ik, tijdens de repeteren kon ik het ook vervloeken. Die grote monologe, een man die alleen maar... Uh, want die was maar zijn eigen leven aan het, aan het jong leren. En vertellen van, nou, dit was het vroeger, zo was het vroeger. En toen zei ik tegen jong broer, maar Ik kan dat helemaal niet, want ik ben zo helemaal... ik ben In één zin zeg ik, fijne vakantie gehad of zo. Dat is... Dat is <lacht> en dan heb ik een hele fijne vakantie gehad. Maar... maar dus dat, maar vind je dat ook jammer? Of vind je het gewoon onzin, al die verhalen? Nee, ik kan er die... wel een verlangen naar hebben. Mensen die daar... Die, die, die <lacht> die die zonder al te ijdel en te breed over te worden... hun, hun, hun leven met je, aan je... Delen. Delen op een, op een verhaal. Ja. En het is ook een manier om je leven bij je te houden. Om er ja. een verhaal van te maken. Uh, uh, nou ja, en dat is ook wel... Misschien ook wel een beetje waarom ik toneel is, Want al die personages die je speelt... zijn natuurlijk wel mensen die... Want anders hebben ze geen taal uh, die, mm -hmm. die dat, dat verhalende in zich hebben. Ja. Maar het zijn ook twee dingen. Hè? Want uh, uh, uh, uh, je kunt geen verhalenverteller zijn. Namelijk ja. het moeilijk vinden om een verhaal te vertellen. Maar het kan ook zijn dat je gewoon geen verhaal hebt. Ja, maar als ik dan eens een interview heb, dan komt <lacht> er Dan komt er opeens een tweelingzus op te proppen. Ja, ja. En een vader die ook uh, heel driftig was. Ja, precies. Nee, nee, ik weet zelf al waar ik uit put. <lacht> Maar, en nou, Mark Rietman is... die zelf ook heel driftig kan zijn. Oh, zeker. De kwalijkste kant. Ja, nee, de Spijkers maar ook niet... vertelde dat ook nog aan ons. Want hij heeft met jou... Uh, hij heeft ook een driftig incident. Nee, nee. Ja, Ghetto. Hij heeft jou geregisseerd in, ja, in Ghetto. Ja, ja, en uh, toen op een gegeven moment toen, toen werd je helemaal uh, ongedurig. En toen zei je: Ik kan uh, die, die, die man helemaal niet spelen. Want ik heb veel te grote voeten. Het ging over die Joodse uh, oh. koopman. Oh, ja, ja, ja. En toen ging jij ook helemaal. Ik, ik probeer even. Oh, hier is het ja. Uh, de grilligheid. We, de, we vroegen aan uh, Jaap mm -hmm. uh, wat we van Mark terugzien in deze leer, en dan zegt hij de grilligheid. Hij is echt grillig en obstinaat. Dat merkte ik tijdens de repetities van Ketto. Er was een moment dat hij zich onzeker voelde... over zijn rol van kleine Joodse voddemoer. Mm. Onzeker omdat hij fysiek te groot was voor de rol die hij moest spelen. Toen werd hij ineens heel boos en zei... Moet je mijn voeten zien? Die zijn toch veel te groot voor deze rol? Oh ja? Oh ja. En die grilligheid komt in deze rol goed van pas. Die heb je echt nodig. Leer is zo'n man die fout op fout stapelt. Een man die slachtoffer wordt van zijn eigen karakter. Ja. Dat is, ja, ik heb me dat er niet herinnerd. maar dat is ook met mijn driftleven. Als er dan eens wat uitbarst, dan grijp ik ook iets uh, uit de lucht wat, wat, het moet, wat het moet duiden of zo. Dus ik ben die voeten vergeten eerlijk gezegd. Ik weet wel dat ik moeite had om te dachten, ja, maar ik ben fysiek niet goed voor deze rol. Dat is ook maar een cliché wat je in je hoofd hebt over een Joodse volle handelaar. weet ik veel. Maar goed, dat zat nou eenmaal in mijn hoofd. En dat kwam dus blijkbaar eens eruit met, wat heb ik toch een grote, <laughs> grote voet. Maar dat ben ik vergeten. Maar goed, dat is wel uh, uh, over die leer, die zelf. Dat is het mooie ook aan lier. Maar die nog goal. even over Mark Rietman, want ja. dat is natuurlijk eigenlijk ik uiteindelijk... interessant. interessant dat je. En je bent een verhalen vertellen. <laughs> dus, <laughs> ben je dan echt... Ik bedoel, ontstaat zoiets dan. Want die journalisten vragen, King Lear is driftig. Hoe driftig is Mark Rietman? Of is het werkelijk zo dat je jezelf als een driftig... Ik Iemand? ben een driftig. Maar duurt... zo dat mensen bang. Ik bedoel je dochters dat die. Denk nee, nee, van... nee, nee met mijn Sots dochters een... niet. Ja, maar, maar daar pas ik ook op en ik, ik werd ook nog. Uh, een, een, een vriendin die ik gehad heb. Die zelf ook heel driftig kon worden. En dan voelde ik mijn drift stijgen. Mm -hmm. Omdat ze dan. Het bloed onder de na. En dan ging ik. Dan zei ik: Ik ga weg. Want ik, dan voel ik, dan denk ik: Dit is een grens. Hier wil ik niet in terechtkomen. Ook niet. In contact met iemand. Dus dan zei ik, sorry, maar er gebeurt nu iets in Want, mij. Want als je dan blijft, dan? Nou ja, dan, dan word ik driftig. Ja, weet ik niet. Dan, dan, dan, dan, maar heel hard het. schreeuwen of met kopjes gooien? Ja, met dingen gooien weet ik veel dingen kapot maken. En, of, ja. Dus ik dacht, dit, dit, dit, dit niveau van drift wil ik niet in. Dus dat heb ik dan in de hand. Oh. Ja, maar heel soms niet. En dan gaat het mis? Nou ja, mis. Dan gaat, ja. Ik heb eens een schilderij van een muur gehaald. Maar dat is Thuis niet... of ergens? Nee, in de Schouwburg. M Je mijn eigen schilderij? Mijn eigen schilderij. Maar achteraf dacht ik dat het was een, een actie van schaamte over wat ik aan het doen was. Want ja, ik... Ja. Ik vervloek dit vak soms, want ik ken het verhaal, omdat ik het ook... Ja, heb nee, ik zal het uitleggen, ik, wel... ik, ik, ik ging met mijn, mijn, mijn, mijn, mijn vorige vriendin... die bij het gezelschap werkte wat in die schouwburg, die avond speelde... een hele grote voorstelling van vier uur, en dat had zij al gezien. En toen zei ze, nou, we gaan even na de pauze, we sluipen even naar, even naar binnen. Iets wat ik al 25 jaar doe in die schouwburg. Even, via, even soms spieken wat er gebeurt in die zaal. Maar de regels waren opeens veranderd, blijkbaar. En er liep een mevrouw met een telefoon achter ons aan. Heeft u een kaartje? En, wij... en ik voelde mijn drift al komen. Maar mijn vriendin zei, maar dat lukt ons wel. Dat lukt ons wel. Dus ja, dan ben je zo met z'n tweeën. En dan ging mijn drift omhoog. Maar mijn vriendin zei, dat lukt ons wel. Naar nou, de directeur, die ook de zaal inschoof. We kunnen toch wel. Die totaal geen sjoegen gaf. Mijn drift nog hoger. Dat lukt ons wel, <lacht> lukt ons wel. We gaan wel op het eerste balkon zitten. Kwam er kwam weer iemand achter ons aan. En toen... Liep we uiteindelijk die schouwburg uit. En liep ik langs het schilderij. Er hing net een schilderij. Omdat ik de louis door had gewonnen. Daar zit een, een schilderijopdracht aan. Ja. Wat heel leuk is. Maar liep ik langs het schilderij. En dat heb ik toen. Ik stond daarmee voordat ik het in had. En heb het omgekeerd tegen de muur gezet. Achteraf. oh omgekeerd tegen de muur? Ja, ik heb er niks mee gedaan. <laughs> niet doorheen getrapt. Nee. Niet kapot maar geweest. achteraf dacht ik ook. Ik, ik heb dat gedaan uit, om, om, omdat ik dat was. En ik schaamde mij voor mijn actie. En ik heb mezelf. Afgedraaid van... Ja, ja, ja. ja. ja. Nou ja. Is dat een Gisteren hoorde ik Adriaan van Dis in uh, Zomergast vertellen. Dat zijn vader was ook heel erg driftig. Adriaan van Dis is ook heel erg. Dat kan zie je heel ook. erg driftig? Dat zie je ook. Waar dat is, zie ik, dat he? herken ik bij hem. Nou, er zit, er, er, er, er, dat is de controle. Je ziet controle. Dus je ziet iets wat hij, wat, hij, wat hij moet beschermen. Wat hij binnen moet houden. Maar daardoor zie je eigenlijk het omgekeerde. Dat is ook mooi. Dat is een acteursoog. Maar je ziet aan de beschaving die hij. Mm -hmm, maar je ziet dat hij. Dat, dat het kan kantelen. Dat kan kantelen, ja. Juist omdat hij het uh, probeert eigenlijk uh, weg te houden. Dat heb jij ook in je spreken. Ja, waarschijnlijk. Ja. <laughs> Want ik herken iets bij die van Dixja. ja. Ja, nee, dat kan ik Zeker nu ik zo naar je kijk ja. en je spreek, kan ja. ik me heel goed voor. Ja. Hij heeft trouwens besloten om daarom zelf Noordkinderen te verwekken. Dat gaat wel ver, hè? Dat gaat wel ver, ja. De ja. Ja, enige driftigheid zit in ons allemaal. We, we, we moeten niet... Uh, het moet niet de spuigaten uitlopen. Je moet het in, in, in, enigszins onder controle hebben. Maar... En je vader, was die lastig driftig? Ik bedoel, had jij daar last van? Ja, dat had ik wel. Ja, Want die, die, die, die, die, die botvierde dat thuis. Zijn eigen ongeluk. En met, zijn, met zijn leven en met zijn werk en met zijn huwelijk. En uh, die, die, die kon dat niet weghouden van zijn kinderen. Uh, dat, ja, dat, was, dat vond ik ingewikkeld. En dan? dan uh... Ja, en ik, ja, ja nou, eerlijk gezegd... vocht hij dat meer met mijn ouder. ik heb een oudere broer, daar vocht hij het meer mee uit... die ook meer tegen hem inging. En ik, iets wat jonger, zat dan op mijn kamer... en luisterde daarnaar en dacht... dat is ook niet de oplossing, want het escaleert alleen maar. Dus ik, ik werd stil. En ik dacht, ik, ik regel het zelf wel. Maar ik, ik ging niet zijn drift uitdagen in ieder geval. En, en... Ook omdat, ik, omdat hij... omdat hij een driftig iemand was. Maar ik... Uh, ook altijd dachten, je hoeft maar dit te doen... en hij ligt niet op, in de hoek van de kamer. Ook niet een een drift maar niet een door. sterke vader. Dat, hmm. dat is een, een ingewikkelde um, uh, positie om mee om te gaan. maar als het nou een, een mentale beer van een vent was... die dacht, ik, zo doe ik het in het leven en ik heb gelijk. Maar dat was ook niet... Het was een ingewikkeld dubbele blik met hem. Te blik doen. Om, ook met hem te doen, hmm. ja. Maar ook wel bang, soms, om die drift. En dan ging je naar je kamer en... Uh... En uh, zat ik het mentaal op te lossen in mijn eentje. En, ja, zo. en die zus, tweelingzus, zaten die... jullie dan samen op je kamer? Nee, kamen? die deed dat weer anders. Die, die, die, was, die was eigenlijk sociaal slimmer. Dat vertelde ze mij achteraf pas. Die nam dan uh, vaak vriendinnen mee naar huis. Want dan werd mijn, kon mijn vader niet zo'n chagredige smoel opzetten. En moest die charmant toe, wat hij ook heel goed kon... Uh, maar mijn zus had dat door. En die dacht, ik neem die vriendinnen lekker mee. Nou, nee. Want dan is mijn vader te genieten. Ja. Allemaal vriendinnen op daar, Want dan doet hij tenminste ja. gewoon en gezellig. Ja, ja, ja. Put je daar dan ook nog uit? Ik bedoel, de, de, gelden al die gezinssituaties ook? Ja, dat is natuurlijk wat, je, wat, wat in je bloed zit. Of zo. Dat, heb je, dat heb je meegemaakt. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zit in je gene wat je daar aan je vader gevoeld hebt. En aan, je, aan jezelf, aan je eigen... Je, ja, maar ook de sentimentaliteit van mijn vader. En de, de, de, de, ja, daar heb, je, daar heb je de tijd gehad in je jeugd om naar te kijken. Maar um, dan vind ik het toch wel opvallend dat daar in zo'n repetitieproces. dat je daar dan niet heel erg. Of ja, heel erg, dat hoeft ook niet heel erg, maar dat daar eigenlijk niet over gesproken nee, wordt. Nee, maar ik vond het wel namelijk heel leuk, ik doe dat niet, maar Jaap uh, kon heel geput uit de geschiedenis die, die hij met zijn eigen vader heeft gehad, ten opzichte van King Lear. daar ging het over, over een proces van dementie ja. uh, en daar, kon, kon hij, daar had ik heel veel aan ik kon, daar kon hij heel veel over delen over hoe dat, en heel veel beeldende voorbeelden geven over hoe zijn vader ja, ja. Hoe, de, hoe, die, hoe die gang in zijn, naar de, maar nou, jij voelt dan weten. niet de neiging als hij het verhaal over zijn vader vertelt, dat jij uh, nee. dan ook met een, een uh, verhaal. Nee, nee. <laughs> nee dat, dan luister ik naar. Dan ga ik weer repeteren. En dan komt soms klinkt mijn eigen vader mee, in de repetitie. Je moeder en je zus uh, waren er bij de ja. première. Ja. Uh, het is geen gezin waar enorm naar toneel werd gegaan of enorm. Uh, nee, wel naar het theater, soms naar het toneel. Echt meer naar, dat weet ik uit mijn jeugd. Uh, we gingen naar Toon Hermans en uh, Wim Sonneveld. En dat zijn ook mijn eerste uh, theaterervaringen zo boven in Carré. We hadden het niet echt breed, dus we zaten bovenin. Maar het was ook een magische plek om daar zo zo'n meneer. Zo 1500 man aan het lachen te zien krijgen en met de zaal te spelen. Ik vond het wonderschoon als kind. Ja. En, en, en je wist het wel heel snel, hè? dat het het toneel was. Ja, ja ik, ik wist wel heel snel. Het is later toneel geworden, maar ik wilde eigenlijk gewoon Toon Hermans worden. Ik wilde een, iets later uh, Wim Sonneveld en zo. De, de mannen die. Die, die, die ene man mensen, daar. Die de mensen aan het lachen kunnen krijgen. Ja, die, dat, dat is eigenlijk mijn. En dat inderdaad, vanaf de lagere school. Ik was ook de, de lolbroek in de klas. Niemand zal het nu nog geloven. Maar... De en dan, nee, ik had een leraar die, die, die, die dat zag. En die, die, die, die zei, we gaan toneelstukjes maken met jou. En toen gingen we improviserend. En dan had ik dan de hoofdrol. Pap, heb je nu alweer de hoofdrol? maar nou, daar komt wel de hoofdrol <laughs> uh, in. Ja. En welke behoefte werd daarmee bevredigd? Dat ze allemaal keken? Of dat ze ja, allemaal... dat is natuurlijk iets heel kinderlijks. Dat ze keken en om je moesten, om je moesten lachen. Hm. Dat was eigenlijk... Uh, ja, dat... En waarom ging je niet naar de kleinkunst dan? Ja, later dat is dat acteren geworden. Dat heeft ook wel een beetje met. Want dit is dan mijn lager school. Toen kwam die puberteit eroverheen. Toen werd uh, die Marc maar een beetje stil en zo. En dat huis met conflicten. En dus toen kreeg ik een, een stille. Een stil hulsel om me heen. En toen is er eigenlijk dat acteren gekomen. Ja. Toen is de. Nee, ik heb eigenlijk nooit gedacht. Ik word. Uh, ik word toen kameratier. hield die grap op. Ja, met je bent je gewoon serieus, hè? Ja, ja. Nou, eventjes. Ja, ik ben nog steeds niet heel serieus. Hoewel mensen zeggen ik een heel serieus, maar dat is helemaal niet waar. <laughs> ja, wat is dat eigenlijk? Want mensen creëren allerlei beelden. En dit is toch wel het beeld wat overheerst, hè, van jou? Ja, word nou, ook ja, Wordt vaak zo gecast? Wat maar mistilieuse... Ik denk altijd, het is, het, is, het is iets van alle twee. Ik ben heus wel een stille. En, um, um, ik heb ook wel een stilte om me heen en een... Ik weet niet, misschien een soort verdriet of zo, weet ik allemaal niet. Maar het is ook. Nou ja, dat weet ik allemaal niet. Als je dat zo ertussen frommelt, dan weet je het natuurlijk heel goed. Nee, maar je gaat je natuurlijk ook afvragen waarom mensen altijd. Hè, anderen kijken naar mij. Ik zie, mij, ik, ik, ik ik, zie mijzelf niet. Ik, ik, ik babbel maar wat los in dit leven en ik zie mezelf niet natuurlijk. Maar. Uh, maar. Maar. Als je de hele tijd rollen speelt in het toneel, nee, dan, ja, ja, dan dat zie je jezelf toch als geen ander? Nee, maar daarom wil je het ook. Heel vaak niet. Omdat je. je bent, dat is ook wel. Het is zo'n vak waar je altijd maar naar jezelf kijkt. En dat is. Uh, dat, dat, dat, en violist, of een, die heeft nog. Zijn, zijn, dat instrument. instrument ligt buiten hem of haar. Mm -hmm. En die, die acteur moet het altijd maar met zijn eigen gemoed, ja. en lijf en, en stem en dingen doen. Dus dat, dat is het rare. Je bent, je bent altijd een beetje in analyse met jezelf, maar. Dat duw je ook weer weg, want het is, het is er altijd namelijk, ja. ja. Heel vervelend. Ja, <laughs> heel vervelend. Ja, dat kan, verve kan soms vervelend zijn. Ik, ik las uh, deze zomer uh, een nieuw roman van Mark Hedden. Uh, uh, het Rode Huis heet het geloof, de Rode Kamer. Ja. En uh, daarin laat hij een van de personages, een acteur, laat hij zeggen, als ik iemand anders was, dan wist ik wie ik was. Hmm. Ja, dat is wel een klassieke acteursopmerking. Maar voor iemand, misschien van iemand die daar van buiten naar kijkt. Kijk, er zijn natuurlijk gevallen van acteurs... die, die, die niet die, die een hele sterke... Ja, hoe noem je dat? Wat is dat van je, je persoonlijkheid of je ego? Of wat? Nou, hoe zit het met jou? Ik bedoel... Nou, het, het ik, ik, weet, ik weet hier ik zeg, geen antwoord op, Maar het is wel, vind ik, fascinerend in mijn bestaan... dat de rol, grote rollen die ik speel, dan... dan Wordt dat ook wel een beetje je blik op je leven of zo? Dat, dat kan, kan, kan je dan zo wel zo indrinken. Dan wordt, dat, wordt het wel een half je bestaan. Zo, niet dat ik de rol mee naar huis neem. Helemaal niet. Nooit. Maar, maar dan ga je wel zo... Uh... Maar concreet, zoals nu bij King Lear, hoe moet ik dat dan voor me zien? Dat het... <laughs> ik gek door de straten te hollen. Nu. Nee, joh. Nee. Ja, ik, ik, nee, ik, ik, ik, ik, ik, ik maak niet een heel een sterk punt hier, maar. Ja, er is iets van. Is iets dat je, dat je. Ik weet nog dat ik. Ik heb één keer onder Ivo van Hoven. Die zat toen ik dan bij het Zuid-Toneel... Ja. Een, een productie meegenomen. was Caligula van Camus. Waarin Steven van Watermeur, die gekke koning Caligula speelde. Ja. Die, die hele lange mooie verhalen deed. Die ook schitterend had over de absurditeit. en de, en de zinloosheid van het leven. Mm -hmm. En ik in ieder geval een heel mooi als gemaakt, maar ik moest nog. Drie kwartier ergens in een huisje op het toneel zitten. En ik kon niet af. Het was niet ergens achter een druk. hele mooie antwoord. Ja, maar het was echt mooi. Maar ik moest elke avond zo een half uur naar Steven luisteren, die dat ook heel waar en echt deed. Al die zinnen over. hoe. hoe niets het leven is. En dan werd ik toch geïnfecteerd. Ja, en ik wil ik daar. Kon ik dat kon, dat kon, ging helemaal binnen in me zitten, ja. Dat was, dat was de kwaliteit van, van het stuk, van de acteur die dat deed. Maar het dat dat was ook jij mijn kwaliteit niet... <laughs> dat, ik, dat ik dat zo binnen liet komen. Ik herkende het ook wel erg sinds, moet ik eerlijk um, Kennis, die beweert dat jij, uh, want een beetje acteur heeft zes kleuren. Heb ik me laten vertellen. Een beetje acteur heeft zes kleuren. Maar jij hebt wel twaalf kleuren. Het is een meestelijk verhaal van de, uh, Hein van der Heijden. Ik kan het ook heel goed nadoen. Ja. Die uh, op de toneelschool in Arnhem heeft gezeten. En een les had van Carol Linsen. Geweldig acteur. Ja. En uh, dan moet je een solo, moest je een solo maken. En hij had, geen, hij had die solo gespeeld. En had het niet zo goed gedaan. En hij zei tegen Carol, die had gekeken. Ja, Carol, het was een beetje op één toon, hè, allemaal. Toen zei Carol. Nee hoor, twee. <lacht> nu moet ik, daar moet ik aan denken als op zes, zes kleuren. Ik heb geen idee hoeveel kleuren. Nou ja, maar er zijn toch. <lacht> Wat zit er niet allemaal in je mens aan kleuren? Ik bedoel, zes kleuren? voor een. Dan ben je geslaagd je voor een toereelspaaltje. Ik denk dat ik echt niet aan twee kom, hoor. Ik kan echt altijd alleen maar gewoon dit zijn. <laughs> <laughs> en ja, je, je, je, je, je, je hebt nou, geen idee, toch? Nee, je traint natuurlijk je soepelheid. Je, dat is je gereedschapskistje, je techniek. Dat je, waar je, het vaatje waar je uit kan putten en waar je, waar je uit durft te putten. Dat is ook een moed moet je hebben om... Uh, om uh, je blote gat te gaan staan, mentaal gezien en zo. Dat te durven doen. Dat moet ook maar altijd maar blijven. Hè? Dat, is, dat vind ik mooi aan oude acteurs. Maar als als ze, ze zeggen durven... dan ook dat jij zo heel sensitief bent. Dat, dat je die, al die kleuren kunt spelen. Ja, maar dat is ook zo. <lacht> Hoe moet ik hierop zeggen? Dat weet ik veel. <lacht> ja, ik geloof wel dat ik een sensitieve jongen ben. Maar dan moet je het <lacht> nog, dan moet je het nog uh, uit je durven laten zweten. Je moet het ook durven laten... Ja, je kunt alles voelen en, en, en in je schulpje gaan of zo, omdat je alles denkt: ik maak alles mee en ik voel alles spanningen. Maar die het dan trouwens wel alleen op het toneel laat zien, nee, wordt daar aan is... toegevoegd. Oh, wie, wie heeft het dan wel. <laughs> ik, ik weet niet weet meer wie, wie dit, dit heeft gezegd. <laughs> ja, dat is ook nee, nee, dat is niet waar. Dat okay. is echt niet waar. Wil Koopmans. Um, ja. Gaat de regie doen, of heeft de regie ja. gedaan uh, van de verbouwing. Hè? Uh, de verfilming van het boek van Saskia Noord. Ja. Wil Koopman, moet ik Koopman, trouwens ja. zeggen. Um, ook regisseur van Goorse Vrouwen. En uh, jij speelt uh, naast uh, Tchitske Rijding Je bent de echtgenoot. Ja. En Wil Koopman zegt dit weekend in het Parool. Ik weet niet of je het zelf al gelezen hebt. Dat ja, ja, ja. was ik toevallig ook. Jouw naam viel. Haar man en haar zoon wilden jou. En zij zei, nee, joh, die is niet benaderbaar, die Mark rietman Hij is zo'n grote acteur, zei Wil Koopman. Iets ik met hem gaan drinken, Is er? toen dacht ze, nou toch maar. Ze heeft uh, gedurfd. En uh, ze wilde met jou kijken of jij de rol van de bad guy kon gaan spelen. En dan zegt ze in het parool... uiteindelijk is het de rol van depressieve echtgenoot geworden. Die lag hem wel. Uh, volgens mij is het niet die lag nee, hem echt? wel. Nee, ik heb het zo ook. Nou, ja, dat was gewoon een praktisch probleem. Ik kon de bed, want ik had oh. geen tijd. Maar, oh, er zit nu nee, een... nou geen, geen mooi verhaal En Peter Blok speelt dat ook heel mooi in de, in de, in de film... In de... Ja, nee, ik weet daar het fijn niet van. Maar het was heel leuk om die depressieve echtgenoot te echt. Het komt een geweldig ik... verhaal: dat jij wel de depressieve echtgenoot, maar niet het bad guy. Maar Gewoon geen tijd. Nee. Ja, ik, ik, ik, ja <laughs> volgens mij had het zo'n prozaïse reden. Maar, uh, de Tegel. Maar... Ga het niet maar eens ja, want het is bijna acht uur en dan dus ga ik uur ja, ja, ja. Dan meld ik ondertussen even dat zodanig op deze zender twee dingen ik. is te horen. Alice de Bruin spreekt met twee Paralympiërs. Ze spreekt met hen uh, uiteraard over de Spelen voor Gehandicapten door de jaren heen en de groeiende media-aandacht. En nou ben ik heel benieuwd. Ik doe er één uit Kinglier. die zegt Gloster op het eind van het stuk. En die, het is ook een zin uit Hamlet. Dus ik zet er maar Shakespeare onder. Bereid te zijn is alles. Bereid te zijn is alles. Nou, dat is wel het minste wat we over jou kunnen zeggen, geloof ik, hè? Mark Rietman. Dat is een andere. <lacht> dat is een andere. Dat is aan anderen om dat aan te vinden. Aan anderen, ja, oké. Okay. Ja. Dankjewel, Mark Riedman. Okay, veel gedaan. plezier met King Lear. Dankjewel. En de verbouwing is vanaf... King Lear, Lear nog twee weken in de Lamar. Ja. En de verbouwing gaat volgende week donderdag volgens mij, in de bioscopen draaien. Oké, okay. en King Leer nog twee weken in de Lamar en dan toeren... En dan door toeren het door het Heerhoofd. hele land tot uh, midden november. Houd het in de gaten. Ga vooral kijken. Dank je wel. Meneer Rietman, dit was aflevering 2493. King Lear. Tot en met 9 september in het de La Mar in Amsterdam. En daarna in een theater bij u in de buurt. Tot morgen. Radio 1. Hey. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Woensdag om 7 uur. De koffie is op en Gerard neemt zijn vrouwen mee naar de plek waar het hier allemaal om draait. Yvonne Jaspers over zoekt vrouw. de varkens Luister naar Kunststof. Woensdag van 7 tot 8. Bij Gerard is er van spanning nog helemaal geen sprake. Gespreksonderwerp Yvonne Jaspers. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.